is er ook een uitzondering voor de organisatoren van Sinterklaas, Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Ook zij hoeven eventueel politieinzet niet te betalen.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 Passant. De politie staakte de achtervolging bij Eindhoven. In Athene belagen woedende betogers de politie met stenen... na de stemming in het parlement waar de bezuinigingen werden goedgekeurd. De politie heeft traangas ingezet. Op verschillende plekken in de stad waren explosies... en er is brand gesticht in een postkantoor. Een parlementariër van premier Papandreou's PASOK-partij kreeg flessen en een stoel naar zijn hoofd. De man bleef ongedeerd. Het weer...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 Nou, de onderwerpen die we vanavond aan bod komen zijn. Coach is een vak, met een uitroepteken. Coachen op vijf dimensies, en dat is mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel. En wie is Ariane Vergalen? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht, voorgelezen door onze gasten. Nou, Ariane, heel erg welkom. Dank je wel.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 Nee, het publiek van Ananda heeft het ook heel mooi gevonden. Hebben. Het was ja. zeker een zeer inspirerende uh, avond, kan ik zelf wel zeggen. Dankjewel. Ook ja. als zijn gast geweest. Ja, ja. ja. ja. heel uh, oh, mooi. Je hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. Ja. Van A, Ging dat? Uh, ja? Van A tot Z, ja. eigenlijk alles ja. De, ja. Ik heb uh, Laurens nog even gesproken gisteren okay. hier, bij uh, Boederdance. Dus ja? En uh, nou, hij vond het ook een hele leuke avond. Hij zei wel: van ik, eigenlijk was Simona Wiena drie nummers te lang. Maar dat, dat hadden jullie van tevoren Daar ook al ingezakt. een ingeschat, gesprek over gehad. Ja, ja.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 <laughs> yeah.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 ZANG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 Als een kind in het donker, ik ben een held in het heetst van de strijd. Ik ben een dwaas die gelooft in een wonder, heb mezelf van de gewoonte bevrijd. Ik neem altijd te veel op mijn schouders en al maak ik mijn woorden niet waar. Ik zal tot het eind van mijn dagen. De parikalen staan. Van beter een oorlog dan gewapend, tevreden. vrede. Beter op zoek gaan dan altijd.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 Ja. Nou, ik wil daar wel even iets op inhaken. Ik, ik doe dan zelf energetisch werk. Ik geef Rijki-behandelingen. En uh, inmiddels uh, ben ik ook bezig met de Ayurvedische leer. Dat is een energetische massagevorm.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 Wakker. Ik hoop dat uh, iedereen de, de zinnen die Arianna net heeft verteld, dat, dat, uh, dat jullie dat gehoord hebben. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Arianna van Galen en zij is live coach en ze begeleidt als coach al meer dan 20 jaar managers en medewerkers, teams en organisaties, om vanuit passie hoge resultaten te bereiken. Ze schreef over dit onderwerp vijf boeken.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 uh, dat ergens in de energie het al vast ligt. Ja, ik hoor me zweveren gewoon. Ja, ja, maar, dat is maar complex dat, uh, het is zo complex. Ja, het is zo complex. En, en we want een fysica, dat is een mooie tip, Ja, En we hebben nog twee minuten, dus ik wil ah. heel even... Nog het laatste, de zin over spiritualiteit, en dan wil ik even van jou toe. Kun je nog één zin erover aan te wijden, wat spiritualiteit is met betrekking tot de dimensies coaching? Uh, spiritualiteit is eigenlijk dat je het cadeau uh, kunt gaan zien in, uh, in het leven wat je leidt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, ja mooi hè? Ja. Dat komen er zo uit. Ja, ik werk ook heel veel <laughs> uh, ik werk ook met spiritualiteit. Ik vind ja. het echt uh, prachtig uh, om ermee te werken. Ja, nou, maak het ook heel ja. simpel bijna. Ja. Oh ja, ik wil nog even tien seconden een aanbieding doen oh, bij ja. Standwoord Radio. Van, uh, dat vinden we altijd leuk. Ja. Uh, uh, van, uh, voor deze zomer heb ik voor de luisteraars van uh, uh, de radio, uh, van de, deze luisteraars, uh, 20% korting op een healing sessie. Het is een Nou, via je site kunnen, je, kunnen ze mijn informatie. Ja, ja dus luister uh, Morgen ja. uh, staat uh, deze uitzending op uitzending gemist. En dan staat ook uh, dan staan er ook twee uh, websites uh, voor jou uh, erbij. En als jullie die aanklikken, dan komen jullie bij uh, van Vergalen uit. En onze website is natuurlijk uiteraard zoals altijd www.inspiratieradio.nl <lacht> Nou, inmiddels hebben we nog uh, 45 seconden. Voor mezelf. <lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> heel even kort, uh, wat doe je verder?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 En nogmaals, dit was weer een greep uit de vele activiteiten die wij op onze agenda hebben staan. Tot aan onze volgende uitzending die dan op 3 juli weer is. En dan kom ik weer met een nieuw overzicht. Voor alle informatie kijk op onze website www.inspiratieradio.nl en lees alles nog eens op je gemak door. Hier kan je je dus ook aanmelden. En als je zelf een activiteit te melden hebt, waarvan u vindt, nou, die moet absoluut in de agenda staan, mail die dan naar mij, Dionne Scheurs. Mijn e-mailadres hiervoor is agenda.inspiratieradio.nl.